Een medewerker van Rijkswaterstaat die heeft gezien dat een uh, zilvergrijze uh, auto hard is weggereden na het incident. Uh, we zijn er nu ook aan het zoeken met uh, diverse eenheden en met een helikopter in de lucht. En hopen dat we die auto uh, kunnen aantreffen. Gisterochtend was er op dezelfde snelweg een vergelijkbaar incident. De schutter is nog altijd spoorloos. Sinds begin deze maand zijn al tientallen auto's in de regio Rotterdam beschoten.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Middel van op de A16 richting Rotterdam. Daar staat tot de parallelrijbaan bij Rotterdam Centrum drie kilometer door een ongeluk. Bij Rotterdam Centrum is de rechterreis ook afgesloten.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 Sven Kokkelman. De bureaucratie zit rechters dwars. Dagelijks werken in ons land zo'n 30.000 vrouwen in de prostitutie. Dat zijn vrouwen die toch vaak uh, financieel knijp zitten. Die meiden zitten vaak op de puinhopen van hun eigen bestaan. En het ochtendtuneur van Henk Westbroek. Het is bijna vijf over tien. Vervolgens is dit van Goedemorgen Nederland. Hij heeft een enorme staat van dienst als criminoloog. Was betrokken bij vrijwel alle grote strafzaken in Nederland... en heeft onlangs zijn hoogleraarschap neergelegd. Maar Cyril Feynhout blijft actief. Hij is namelijk de nieuwe voorzitter van de toegangscommissie... Eh, evaluatie afgesloten strafzaken, de CEAS. Meneer Feynhout, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u zo weinig vertrouwen in de rechtsstaat... dat u deze waakhondfunctie aanvaardt? Nee, het bestaan van die commissie zelf is juist een teken van de kracht... en de dynamiek en de openheid van de Nederlandse rechtsstaat. En moeten dat ook zo houden. En als je dat wilt houden, zo wilt houden, moet je ook je bijdrage leveren. En deelname aan die commissie is een vorm om dat te doen. Ja. U bent de opvolger van Ibo Burma. Ja, inderdaad. Uh, de, die kennen we allemaal als uh, nou ja, vrij kritisch... Uh, als het gaat om uh, heropende strafzaken ten onrecht veroordeelde mensen. Zeker. Ja. Is dat ook hoe we u gaan zien? Nou ja, als er zaken worden gemeld door eh, politiemensen, officieren van justitie, wetenschappers... ...zal de toegangscommissie eh, grondig moeten bekijken of er inderdaad... ...of het aannemelijk is dat er sprake is van ernstige manco's eh, in het onderzoek... ...of in de presentatie van de resultaten van dat onderzoek eh, aan de rechter... En als die toegangscommissie tot het oordeel komt dat dat inderdaad het geval is... zal ze adviseren aan het college van procureurs-generaal om een nader onderzoek in te stellen. Ja. En dat is zeker een kritische functie, ja. ja. De commissie heeft in haar vijf jaar bestaan vier ten onrechte veroordelingen opgeleverd. Lucia de B, de Schiedammer Parkmoord, Ina Post en de Puttense Moordzaak. Over de afgelopen dertig jaar zijn er ongeveer twintig dubieuze strafzaken voorbijgekomen. Is dat niet een bedrijfsrisico? Misschien even twee puntjes. Punt 1, de Schiedamer Parkmoord was van voor de commissie. De commissie is opgericht naar aanleiding eigenlijk van de Schiedamer Parkmoord. En twintig dubieuze strafzaken, dat zijn strafzaken waarin, waarover discussie bestaat. Dubieus wil niet zeggen dat er in sprake zou zijn van een onterechte veroordeling. Maar inderdaad, als er eh, problemen zijn of kansen zijn of risico's zijn op zo'n onterechte veroordeling en dat er dus fouten worden gemaakt en in strafrechtpleging... is punt 1 natuurlijk zaak om te voorkomen dat het gebeurt. En punt 2 is er ook alle reden hè, om, te, om die fouten te herstellen. Want het gaat uiteindelijk toch om de vrijheid van mensen in het strafrecht. En het gaat natuurlijk ook om de geloofwaardigheid van de strafrechtpleging als zodanig. Ja. Is er een gemene deel bij al die zaken die misgaan? Nou, als je de rapporten bekijkt van de vier zaken die u net noemde... dan zie je op de eerste plaats algemeen... Dat er onvoldoende methodisch onderzoek is gedaan in die strafzaken. En ook onvoldoende kritisch onderzoek naar de bronnen waarop die onderzoeken zijn gebaseerd. Als je kijkt naar meer in detail dan zie je drie dingen eigenlijk. Punt 1, die onderzoeken zijn te snel en te eenzijdig gericht op bepaalde verdachten of op bepaalde scenario's. Punt twee, er is onvoldoende wisselwerking. Kritische ja. wisselwerking tussen het technische onderzoek en het tactische onderzoek. En punt drie, het schort gewoon aan een coherente vorming van het dossier. Zeker ook in de richting van de rechter. Ja, nou is er veel gesproken over tunnelvisie, oogkleppen al bij uh, het, het stadium van de politie verhoren. Ja. Um, zou het niet heel goed zijn om net op in Amerika die verhoren vast te leggen, bijvoorbeeld op video en die ter beschikking te stellen aan de rechter, zodat de rechter kan beoordelen op welke wijze die verhoorden, ver, verhoren hebben plaatsgevonden? Nou, dat is zeker een heel goed punt. Er is ook al jaren geleden voor gepleit en sinds een jaar of twee, drie zeg maar... kan er ook in Nederland op vrij grote schaal auditief of uh, audiovisueel... het verhoor worden vastgelegd. Dan heeft inderdaad de rechter de kans om te beoordelen, zelf te beoordelen... hoe het verhoor is verlopen in de, in de vertrokken verhoorkamer. Ja. Dat is inderdaad een heel belangrijk punt voor een eerlijke strafrechtspleging. Maar tegelijkertijd is, is er, is er uh, jurisprudentie vanuit Straatsburg die voorschrijft dat bij de eerste politieverhoor in zware zaken... een advocaat aanwezig moet zijn. Die kan ook ingrijpen vervolgens en in de voren stilleggen. Nou, dat is dus de vraag of die kan ingrijpen over de rol van die advocaat. Daar is nog wel de nodige discussie over. Maar het is inderdaad zo dat Straatsburg sinds een jaar of twee jurisprudentie heeft ontwikkeld... waarbij de verdachte het recht krijgt op aanwezigheid... fysieke aanwezigheid van zijn raadsman bij het verhoor door de politie. Maar wat u betreft, gewoon bij zware zaken op video opnemen. Ik vind dat toch wel heel belangrijk, ook als die advocaten erbij zijn. Dan kan namelijk de rechter ook zien hoe de advocaat zich heeft gedragen in dat verhoor. hoe Welke rol hij zichzelf heeft toegemeten of aangemeten... en welk effect dat heeft gehad op het verloop van het verhoor. Ja. U loopt al heel lang mee uh, in, uh, in deze sector, zal ik maar zeggen. Wat zijn nou wat u betreft uh, de dingen die moeten veranderen onder uw uh, voorzitterschap daar? Nou ja, kijk, de commissie is natuurlijk een uh, passieve commissie. Ze wachten op meldingen uh, van anderen. Maar als er meldingen zijn, ja, dan moeten we zien hè, dat we zeker ook uh, uh, dat kritische onderzoek doen uh, waarom wordt gevraagd. Aan de andere kant is er natuurlijk de kwestie die we net al even bespraken, dat het ook wel zaak is om uit de onderzoeken, zeker die onderzoeken waarin sprake was van een onterechte veroordeling, om heel goed te kijken naar het, waarom is het nu eigenlijk misgegaan en hoe kunnen we voorkomen dat het zich zou herhalen. Dat is zeker nog een element dat kan worden toegevoegd aan de werkzaamheden van de commissie in de komende jaren. De bureaucratie. Nou ja, de bureaucratie speelt zeker een rol in de opsporing. De uitdrukkelijke behoefte en wens en drang naar verantwoording... heeft wel geleid tot een massieve papierstroom in de opsporing. En het is wel goed dat de huidige minister van Veiligheid en Justitie dat probeert te in te dammen. Het grootste probleem, denk ik, op het ogenblik is eigenlijk... dat er in mijn ogen toch kwalitatief gesproken zeker onvoldoende opsporingscapaciteit is... Waardoor de oplossingspercentages, ook bij ernstige delicten, neem bijvoorbeeld overvallen, toch aan de lage kant zijn, de veel te lage kant zijn eigenlijk. Vorig jaar bij de overvallen was het 15-16 procent. Nu zijn er uh, anti-overvalteams gekomen, en zoals u ook net zelf heeft kunnen horen. En nu zie je de oplossingspercentages weer stijgen. Ja. Maar als je de geloofwaardigheid van de strafrechtspleging overeind wilt houden... dan moet ze niet alleen integer werken, op een verre manier werken... maar ze moet ook wel doeltreffend werken. Ja. En als ze dat niet doet, verliest ze ook aan geloofwaardigheid bij de bevolking. Ja. Nou zei uw voorganger, ik noemde hem al, Ibo Burma, lid van de Hoge Raad nu... die zei zaterdag ja. in de NRC dat hij zich grote zorgen maakte... over de kwaliteit van de rechtspraak. Die zou veel te veel geprotocoliseerd zijn... en er zou te weinig ruimte zijn voor rechters om vrij te handelen. Is dat ook uw opvatting? Nou, ik heb het ook gelezen en ik weet niet precies waar hij op doelt. De Nederlandse rechter heeft, uh, we zeggen, ook al is hij gebonden aan de te nog altijd veel ruimte om zelf op de zitting uh, onderzoek in te stellen. En de laatste jaren zien we ook wel, gelukkig, dat die rechters dat doen. Hè. Ze laten getuigen oproepen, ze willen zelf politiemensen die het onderzoek gedaan hebben opnieuw uh, laten vertellen wat er is gebeurd. Ze stellen soms ook nadere onderzoeken in via de rechtercommissaris. Dus die ruimte is er wel. Maar ze zouden ze misschien meer moeten benutten... als er ook voldoende capaciteit bij de rechterlijke macht is om dat te doen. Juist. Goed, u bent dus de nieuwe voorman van de commissie evaluatie... afgesloten strafzaken, kortweg C.A.S. En morgenmiddag horen we u uitgebreid op deze zender... en we met een uitgebreide terugblik op uw loopbaan... bij de collega's van Villa VPRO. Ik dank u zeer voor dit moment. Graag gedaan.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 Wat bezielt ze eigenlijk om hun lichaam te verkopen? Reportage gaat u luisteren van Renate Krups. Ik vind het leuk om te doen. Ik hou van seks. Ik hou van geld. Als je die dingen met elkaar kan combineren, ja, dan is het voor mij helemaal prima. Het is niet een drama. Het is, het is leuk. Het is echt leuk. Ja. Kees van Ooijen, goedemorgen. U bent de raamexploitant. Wat houdt dat nu precies in? Uh, wij huren en wij verhuren... Uh, kamertjes, stembehoeven van de prostitutie aan uh, prostituees. Ze, ze hebben een veilige werkplek. Dat is anders dan uh, achter een benzinestation of weet ik van wat. Wat zijn dan nu precies voor vrouwen die hier werken? Dat zijn vrouwen die toch vaak uh, financieel knijp zitten doordat ze alleenstaande moeders zijn. In, in Oost-Europa is, is het allemaal geen roze geur en manenschijn. En die proberen er, zich gewoon een, een toekomst te, te, bij elkaar te, te verdienen. Die meiden zitten vaak op de puinhopen van hun eigen bestaan. Metje Blaak, medeoprichter en woordvoerder van vakbond Vakwerk. De vakbond voor uh, prostituees. Wat voor mensen gaan er nu naar een prostituee? Nou ja, met name mannen, en soms een enkele vrouw. Maar het zijn toch uh, mannen uit alle lagen van de bevolking? Er zijn natuurlijk mensen die dus uh, hele hoge banen hebben die gaan. Uh, Jan met de pet die gaat. Uh, ja, eigenlijk kun je daar niks van zeggen. Er zijn, uh, het ligt natuurlijk ook aan uh, hun portemonnee. Hè? Uh, de mannen die heel veel geld hebben kunnen zich iets meer permitteren. Wat gekke is dat mannen die heel veel geld hebben en in dikke auto's rijden... toch meestal voor heel weinig geld op de tippelzone de gekste dingen willen. Hoe komt dat dan, denk je? Hoe groter geest, hoe groter beest, denk ik. En ook omdat ze al zo'n grote functie hebben... en uh, ja, denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles wel. Alles prima. Sanne, jij zit hier uh, achter het raam, op de Achterdam. Hoe lang doe jij dit werk nu? Ik doe dit werk nu een aantal jaar. Vier, vijf jaar. Omdat... Het is leuk, uh, de vrijheid en het, het is makkelijk. Het is leuk, het is echt leuk. Ja, omgang met mensen, vooral met mannen natuurlijk. Het is hartstikke leuk. Ja, wel apart uh, uh, dat je zegt dat je dit werk echt leuk vindt. Mm -hmm. Het is leuk en het, het is leuk omdat uh, je hebt ontzettend leuke meiden om je heen staan, die je natuurlijk niet binnen een week lid kennen, maar uh, hartstikke leuke lieve meiden. En uh, ja, je kiest toch je eigen klanten uit. Dus, en dat maakt het ook wel weer leuk. Natuurlijk heb je er wel zo'n rotte appel tussen. Maar het, uh, over het algemeen is het gewoon uh, gezellig en leuk. Ja. Nu heb ik ondertussen in de, in de tijd dat wij met elkaar zitten te praten... al aardig wat mannen voorbij zien komen. Uh, waar selecteer je die klanten dan op? Uh, ja, of ze er een beetje netjes uitzien en leuk en, en uh, gewoon vriendelijk. En uh, ja, Automatisch kies je ze toch wel uit aan wie jij uh, de aandacht wil geven. Maar je weet natuurlijk nooit zeker of ze te vertrouwen zijn. Uh, dat klopt. Maar uh, ik heb maar twee keer in mijn hele carrière een uh, ja, uh, fout gemaakt. Of uh, fout uh, ja, dat het uh, geëscaleerd is in de kamer. En verder, ja, je bent nou gewoon voorzichtig. Ja. Wat is er toen precies gebeurd dan? Uh, ze wouden niet luisteren. Ze wouden dingen uh, wat ik uh, niet wou. En uh, ja, dan escaleert het in de kamer. En dat uh, is heel erg. En dat uh, is niet leuk. Voor mij niet. En, uh, maar ja, al met al. Uh, je zet je eroverheen, want je weet dat het in dit werk kan gebeuren. Ja. Nou ja, als je dus uh, ontzettend veel financiële problemen hebt. en uh, daar gewoon niet meer uit kunt komen. en je wilt, je wilt toch uh, binnen een korte tijd je geld hebben. dan zul je daarin mee moeten gaan. Anders verdien je gewoon helemaal niks. Wat is nu het raarste wat je ooit hebt meegemaakt? Het, het gekste, leukste, raarste? Ja, dat ik toch bepaalde kleding aan moet uh, om de man te vermaken. Dat is ja. Zoals? Ja. Oh, god. Een, uh, nou, een luier heb ik aangehad. En een uh, regenponcho en een regenkapje. En uh, nou ja, dat, ik iemand, dat ik zelf op het bed moest zitten en iemand compleet moest vernederen. En die dan als een varken, uh, zeg maar... Uh, ja, ja, dat wou die zelf trouwens, maar uh, ja, dan uh, door de kamer uh, heen kroop. Daar heb jij geen problemen mee? Nou, het is niet mijn ding... Moet ik zeggen? Ik uh, doe liever gewoon uh, waar ik voor ben, maar uh, ja, dat vernederen, dat uh, daar hou ik niet zo van. Dat vind ik niks. Nee, maar ja, zij dat wel klaar. <lacht> ja. Het, het leuke eraan is denk ik het contact met de meiden. die die over het algemeen zijn die meiden die huren hier toch blij een kamer, want ze hebben een, een, een, een, een, een, een ze kunnen een veilige plek hebben. Dus om de positie te verbeteren is dit een van de mogelijkheden om daar aan die situatie wat te doen. En als je dat dan op, op, een, op een verantwoorde manier... En, en, en, nou ja, dan bied je ze daar een mogelijkheid toe. In een poging gedwongen prostitutie tegen te gaan... is de politie in Utrecht een paar jaar geleden begonnen... met onaangekondigde controles van sekshuizen. Morgen bij de serie Rood Licht. Wij staan nu voor het pand. We hebben de auto's geparkeerd en we gaan nu naar binnen... om te starten met de controle. Dat is morgen in de nieuwe bijdrage van Renate Keurs. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland.nl. Straks diefstal ter waarde van 70.000 euro. Een neushoorn in Rotterdam is zijn hoorn kwijt. Eerst nu het ochtend van Henk Westbroek. 1, 2, 3, 4... Als gevolg van de gevolgen van een misstap lig ik al een week op bed naar buiten te kijken. Het meest opvallende wat daar vanuit mijn perspectief is te aanschouwen, het weer. Gegeven de kwaliteiten van kun je maar beter naar kijken dan erin vertoeven, maar dit is strikt persoonlijk omdat ik nooit een groot liefhebber van gekleed zwemmen op de openbare weg ben geweest. Omdat een mens ook wel eens wat anders wil zien dan regen, motregen en... Slagregens, kijk ik nu ook wel eens naar tv-programma's waar ik anders nooit naar kijk. Wat mij daarbij het meest opviel, is dat de voortschrijdende debilisering van de berichtgeving in het algemeen. nu ook hard heeft toegeslagen tijdens het weerbericht. Het weer krijgt namelijk tegenwoordig dagelijks een rapportcijfer. Dat kan een 6 zijn, maar ook zomaar een 4 of een 9. En hoewel ik alle vertrouwen heb in de onomkoopbaarheid van Piet Paulusma, Meteoconsult en het KNMI, vraag ik me toch af of aan deze dagelijkse rapportcijfers niet een zeker in Holland geurtje kleeft. Als het weer vanmorgen vandaag al een dikke acht krijgt, hoeven morgen tenslotte maar één onvoorzien hagelbuitje langs te komen en die dikke acht wordt in de praktijk een schamele drie min. Het cijfer zegt dus niet niks, maar eigenlijk nog net iets minder dan dat. De willekeur wordt volstrekt absurd als iets als het festival weer. Een rapportcijfer krijgt een 5 bijvoorbeeld omdat er een stevig windje dreigt op te steken. Er wordt dan vergeten dat precies datzelfde windje ook betekent dat het zeil weer een 9 verdient en dat het spoor weer dankzij nog steeds diezelfde wind vooral niet meer dan een 2-plus moet krijgen. Omdat één enkel weggewaaid boomblaadje dat op de rails belandt het volledig treinverkeer nou eenmaal compleet kan lamleggen. Forse sneeuwval betekent als vanzelf een dikke onvoldoende voor het fietsen, het scooter en het automobiel weer. Maar qua sneeuwballen weer is het tegelijkertijd een vette tien. Nou ja, wat het weer betreft, het kan vriezen of dooien. Wat weer voor de weerberichtgeving betekent, dat het cijfermatig gezien altijd... Rond het Nulpunt schommelt. Zij Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Smoky room, city noise, traffic and Voices, are breeze in the trees, evening sun, oh yes, it's Saturday. Sweet summer music, very fine, too many shiny lips, drinking too much wine. Flying dresses, red and blue, seem to walk in circles like tigers in high heeled shoes. It's too damn hot, I wish I'd fed my shoes. My hands are sweaty, and my belt is too tight, ooh. Reminds me of the chocolate I ate last night, it was hard to find. Me, testing my nerves out. Oh. It's one of these days. thunder is coming. Rain will soon start to fall. It's one of these days. Light are waiting. It seems like forever. Before you call out, Wee! steamy chair, <laughs> Six white rushes and a pink pussy cat, Stumbling on the dance floor. Tripping on my tongue. Asking for more, ma, ma, ma, ma, ma. staring in another pair of eyes, another Brazilian sunrise, and another one. Oops, I spilled some on my t shirt. Do I look desperate? <laughs> It's one of these days, love seems to try me. One of these days, vijf elf. Een internationale opererende bende stroopt momenteel musea in Europa af... op zoek naar hoorns van neushoorns. De dieven gaan efficiënt te werk, binnendringen, suppost uitschakelen... de hoorn van de kop afslopen en wegwezen. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam kan er inmiddels over meepraten... want daar zijn twee neushoornhoorns gejat. Janne Reumer, goedemorgen. Goedemorgen. De directeur daar. Wat is er precies bij u gebeurd? Nou, we hadden, ik wou bijna zeggen hebben, we hadden een neushoorn hangen hier, een replica van een kop, die is van plastic verder, en daar zaten twee horens op. Ja. Dat ding hadden we hier al sinds 1992 gehangen, was het door de douane in beslag genomen hier in de haven. Ja, de horens waren echt, hè? De horens waren echt, ja, ja. dat klopt. Ja. Hoewel wij op een bordje hadden staan dat het een replica was, maar goed, een kenner kan toch zien dat het echte horens waren. Ja. Uh, en inderdaad zijn uh, afgelopen vrijdagavond, zo rond half elf avonds, zijn hier uh, dus uh, inbrekers binnengekomen. Uh, bijna, ja, het was eigenlijk een ramkraak, ze hebben met een enorme voorhamer de voordeur ingeslagen. Ze zijn naar binnen gestormd met een laddertje, ze hebben de, kop, de, de hele kop van de uh, muur geslagen. Die is vervolgens negen meter naar beneden getuimeld. De horens eraf en ze waren in twee minuten tijd waren ze weer weg. De ja. politie was er heel snel, al na vijf minuten, dus daar hoeven we niet over te klagen. Maar toen waren de heren toch al gevlogen. Juist. En, en u hebt geen alarm of beveiligingssysteem? Jawel, of... we hebben een alarmsysteem. Daarom was de politie er ook snel ter plaatse. En, en, en vervolgens ook de beveiligingsdienst. Die waren iets later. De politie was voor het eerst. Ja. En wij, wij werden natuurlijk zelf ook uh, gewaarschuwd. Uh, en we hebben een camerabewakingssysteem. Uh, maar goed, dat helpt allemaal niet tegen een hit-and-run uh, kraak. Nee. Nou, uh, zijn uh, er in heel Europa... Uh, met name ook in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Italië... Uh, eerder... UCS Slachtoffer geweest van ja, dit soort bendes. Dat, dat klopt. Was u niet gewaarschuwd? We waren gewaarschuwd. Iedereen was gewaarschuwd. Uh, dan heb je uiteindelijk de keus. Die is mij natuurlijk ook vaak gesteld. Die vraag uh, van waarom hang je geen replica's neer. Nou, daar heb ik twee antwoorden op. Ten eerste zijn wij een museum en geen uh, natuur- educatiecentrum. Wij willen dus de echte dingen laten zien. Een kunstmuseum stelt ook de echte Van gogh en geen uh, reproducties. Hoewel ze weten dat er één uh, of twee keer per jaar van Gogh wordt gestolen. Yeah. Dat is één ene. En, en het tweede is, dat is buitengewoon interessant. Uh, afgelopen weekend is er ook een, een vergelijkbare kraak gepleegd in het Natural History Museum uh, uh, buiten Londen in Tring. Ja. Yeah. Uh, en die hadden een aantal maanden geleden hun horen door een replica uh, vervangen. En de dieven hebben daar de replica gejat. Dan ben je dus weliswaar de echte horen niet kwijt. Maar de grootste schade is natuurlijk toch de ellende aan het gebouw, uh, kapotte deuren, ja. et cetera, et cetera. Ja. Dus goed, dat die... had niet echt geholpen. Maar goed, die dieven die bij u uh, aan de slag zijn gegaan, die moesten wel uh, heel goed hebben geweten waar ze moesten zijn. Uh, is er niet iets opgevallen? Waren geen mannen die al uh, verdacht rondhingen daar in dat museum bij u? Jazeker, ja, zeker. Ja, een paar keer zelfs. Een week of. Vijf, zes geleden werden er hier in het museumpark wat mannen gespot die ook met een laddertje rondliepen. En dat is op zich natuurlijk niet een verboden handeling om met een laddertje door de stad te lopen. Want dan kun je ook geen glazenwasser zijn. Uh, ja, maar, maar, maar die heren was... gingen er vandoor toen de politie dat in de gaten kreeg. Die is de politie is achteraan gegaan. Dat is natuurlijk verdacht als je er vandoor gaat dat de politie je ziet. Uh, die hebben ze opgepakt. Althans, een van die mannen, die schijnt 48 uur te hebben vastgezeten. Ja, en dan moet je hem vervolgens weer loslaten. Dus ik neem aan dat ze wel weten wie dat was. Ja. En we hebben twee keer in de afgelopen weken we bezoek gehad van... Uh, lieden die uh, heel even binnenkomen, uh, als een haas rondkijken... Uh, niet geïnteresseerd zijn, überhaupt niet, in wat er tentoongesteld is. Maar even uh, dus goed spiedend rondkijken en binnen vijf minuten weer buiten staan. Ja, Hadden die ook een laddertje bij zich? Nee, die hadden geen laddertje bij zich. Die, die, die, die rennen gewoon naar binnen, die kopen geen kaartje. Dus toen is een van onze supposter erachteraan gegaan. Heeft de heer op de schouder getikt van ja. je moet wel een kaartje kopen. Dat hebben ze vervolgens inderdaad gedaan, om natuurlijk niet al te verdacht te lijken. Ja. Daarmee zijn ze wel gefilmd, want iedereen die hier binnenkomt en een kaartje koopt in de winkel, die wordt... Uh, ...met onze bewakingscamera's vastgelegd. Juist, en dat dus... hebben we twee keer gehad, dus die beelden zijn inmiddels ook uitgebreid bekeken en aan de politie overlegd. Met andere woorden, er bestaat een sterk vermoeden wie de daders zouden kunnen zijn. Ik geloof dat zo'n horene 70.000 euro kan opbrengen, hè? Ja, dat, dat, dat, dat schijnt. Dat is natuurlijk de straatwaarde, want, want formeel is het allemaal verboden om, om in dit soort spullen te handelen. Dus zeg maar, eigenlijk is de waarde 0 euro, ja. maar de straatwaarde in, in Azië schijnt inderdaad zo'n zo 75.000 euro per kilo te zijn... ...wat is... Yes. Ik geloof dat het is de dubbele uh, van de goudprijs. Juist. Uh, ja. Omdat ze er afrodisiaks van maken, hè, geloof ik. Goed, in ieder geval zijn er in uh, Europa dit jaar al 32 van die hoorns uh, geroofd. Ik hoop dat ze nog terugkeren bij u. Ja, dat hoop ik ook. Ik dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Jelle Reumer van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En van deze uitzending meer informatie kunt u uh, vinden op uh, kro.nl. En zometeen na het nieuws van half elf schakelen we met de bus van Primetime. En daar is Ebro weer. Ebro, goedemorgen. Goedemorgen Sven. We staan vandaag in Hengelo en dat uh, ligt dicht bij Duitsland. Maar het houtennen van de Radstad is hier wel doorgedrongen. Betaald parkeren moet hier ingevoerd worden en wel overal in de stad. En waarom? Omdat het kan. Straks meer na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De Arabische Lente heeft in Nederland geen invloed gehad op het aantal asielzoekers. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar... kwamen er de eerste vier maanden van dit jaar zelfs minder asielzoekers uit de Arabische landen, meldt het CBS. Het waren er 150, van wie de helft uit Libië. Bij Rotterdam is vanochtend waarschijnlijk opnieuw een auto op de snelweg beschoten. Op de A29 in de Heinenoordtunnel sneuvelde een zijruit van een personenauto. Er raakte niemand gewond. Na het incident reed er een zilvergrijze auto met hoge snelheid weg. Politie is op zoek.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 omdat spelers nog van club kunnen wisselen terwijl de competitie al begonnen is. KVB doet volgende maand een voorstel op een congres van de UEFA. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met twee files. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat ze Born en Eurmond 2 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar twee rijstroken. En nog een korte file op de A28 Zolle richting Hogeveen. Dan staat bij de afrit om een 2 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Premtime. Met Ebro Oemar. Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Ebro Oemar. En mijn waarde Premtime-collega's hebben bedacht dat de op één na laatste uitzending die ik doe. zo ver mogelijk van de rand zat, moest plaatsvinden. Ik sta hier op een troostloos bedrijventerrein in Hengelo, maar het is niet zo troostloos als dat wij in de Randstad kennen. Het is allemaal laagbouwd, allemaal bakstenen, het is nog een beetje groen, halve woonwijk en een braakliggend terreintje waar wij staan. Maar er is hier randstadproblematiek die mij moest aanspreken, want ook hier in Hengelo schijnt er zoiets als de parkeergestapo te bestaan. Gestapo, zo noemen we in de Randstad mensen die genadeloos parkeergeld innen, omdat het kan. Kinderen krijgen schijnt de gratis rechten te zijn waar de geldje sta geld op toegeeft... maar de auto parkeren mag alleen tegen betaling. Had je maar geen auto moeten hebben. Onze stelling van vandaag is... betaalparkeren is nooit bedoeld om inkomsten van de voor de gemeente te genereren. De spelregels van onze gratis parkeren in Hengelo-uitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet u dat vooral door te bellen met 0800 1121, mailen naar Premtime Apenstaartje NTR of twitteren naar Apenstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's We staan dus op een uh, braakliggend terrein, uh, omringd door de laagbouw en wat gebouwen. Hier staan auto's, lukraak geparkeerd. Het lijkt bijna een parkeerplek, maar dat is het niet. Het is gewoon braakliggend, het is je gratis parkeren. Uh, bij mij is Ans, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Jij komt met uh, uh, je auto naar je werk, want jij werkt in, of met de fiets naar je werk, want je werkt in een van deze panden hier. Ja. Wat vind je van al die uh, auto's die hier parkeren? Van wie zijn die? Nou, Ik denk dat een uh, groot gedeelte van de auto's die hier geparkeerd zijn... van bureau Jeugdzorg zijn. En ik denk voor heel veel mensen die werken in de stad... dat ze gratis kunnen parkeren. Dat is voor hun natuurlijk een erg voordelige plek is om de auto neer te zetten. Je werkt ernaast. Stoor je je aan die auto's? Nou, Ik heb er geen probleem mee. Ik vind het heerlijk voor de mensen. En de gemeente wil hier betaald parkeren van maken. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je aardig wat geld verliest wanneer je deze, deze, deze ruimte niet gebruikt voor uh, parkeergelden op te halen. Maar goed, uh, ik denk dat de gemeente het recht zou moeten nemen om, uh, om hier gewoon wel gewoon geld te vragen. Want uh, buiten het hek is het betaald parkeer, hè? Klopt. En wat kost dat? Ik zou het niet weten. Kan niet heel veel zijn, lijkt me. Ik denk zo. Een euro in het uh, uur of zo zal wat zijn ongeveer. Als je dan de hele dag moet staan, is dat wel lekker? Heerlijk, ja. En um, dit is wel een particulier terrein. Uh, dat kan. Ik, dus de gemeente uh, heeft er eigenlijk niks over te zeggen. Nou, ik geloof wel dat het uh, domein, die uh, volgens mij is het een parkeerterrein van uh, domein. Dus ik denk dat zij, uh, het, uh, ja, dat zij het recht hebben op deze. Uh, ja, op dat zij het recht hebben van deze ruimte. Zit het hier nou nooit overvol dat u denkt van nou ga eens even weg met al die auto's? Nou, het komt wel voor. In de, de weekenden? die hier werken, dat hier wel af en toe uh, balen dat hier uh, het, het spul uh, vol staat. En hoe is het hier in het weekend? Want we staan echt dicht bij het centrum? Nou, heerlijk toch, voor de jeugd. Dat ze hier het, spul, uh, het is ook nog wel vrij veilig om hier de auto te parkeren. Je zit in het centrum, je hoeft niet uh, echt uh, een buitenplekje te zoeken. Dus ik denk, er is aardig wat controle. Ik denk dat het heel veilig is om hier de auto neer te zetten. Dank je wel. Onze stelling van vandaag is... betaalparkeren is nooit bedoeld geweest om inkomsten voor de gemeente te genereren. U kunt met ons meepraten en doet u dat vooral door te bellen met 0800-1121... mailen naar premtimeapenstaatje-ntr.nl of twitteren naar apenstaatje-premtime-radio1. We gaan zometeen uh, eventjes uh, luisteren naar wat de grote zwarte goeroe te zeggen heeft. Die is er niet, die is er morgen weer, maar hij wil ook vandaag nog even iets zeggen tegen jullie luisteraars.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 We staan vandaag in Hengelo en we gaan het hebben over het parkeerbeleid van de gemeente. We staan op een braakliggend terrein heel dichtbij bij de binnenstad. Er is hier echt zo'n hek, je kent dat wel, van die, van die ijzeren hekken. Aan de ene kant van het hek is het gratis en aan de andere kant van het hek is betaald parkeren. We gaan er praten met twee gasten in de bus. Te weten de wethouder van de partij Burgerbelangen, dat is een lokale partij hier in Hengelo, Wieger Mulder. Goedemorgen. Goedemorgen. En we hebben gemeenteraadslid Liesbeth Kok van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer Mulder, dat betaalde parkeren, wat kost dat nou hier in Hengelo? Nou, dat is uh, in verhouding uh, met uh, waar u het net over had... Uh, parkeerterreur in de Randstad valt het hier erg mee. Het ligt hier rond de 2 euro. Een beetje meer, per een uur? beetje minder per uur. Beetje van hoe laat tot hoe laat? Uh, van uh, 9 uur morgens tot 6 uur s avonds. Uh, er is vorig jaar... Nog wel geprobeerd in het vorige college om ook betaald avondparkeren in te voeren. Maar dat uh, leek ons, met name mijn partij, een hele slechte zaak. En dat is een van de eerste dingen die na de verkiezingen weer uh, zijn uh, ja, opgeheven. Uh, je mag hier uh, na zes uur in Hengelo gewoon gratis parkeren. Waarom overdag betaalt s s'avonds uh, niet? Ja, het, is, uh, toch, uh, het staat een beetje haaks op de stelling... maar voor elke stad van een beetje omvang... Uh, zijn de parkeerinkomsten toch een, uh, een redelijk wezenlijk deel van de gemeentebegroting. En uh, we proberen, uh, net zoals in andere steden... ook uh, onze binnenstad levendig te, te krijgen en ook investeringen te doen. Bijvoorbeeld een, uh, een aantrekkelijk marktplein, uh, nieuwe verlichting... Allerlei andere zaken worden jaarlijks worden vele tonnen in de stad geïnvesteerd. En dat wordt deels uh, door uh, de parkeerinkomsten... Uh... Betaald. En ook grote evenementen die er plaatsvinden. De, de stad moet gezellig zijn. En het is een manier om wat inkomsten uh, wat te krijgen. Wat zijn andere manieren om die inkomsten te krijgen? Ik bedoel, toen jullie nog geen betaald parkeerder hadden... Wat, ja. uh, hadden jullie toen een groot tekort op de begroting? Nou, die, die parkeergelden, uh, dat wordt al... al ja, zolang ik mij kan herinneren, dus al tientallen jaren... wordt er hier overdag be, uh, betaald geparkeerd. Maar niet voor 2 euro per uur, neem ik aan. Nee, maar die tarieven die, die zijn langzaam uh, gestegen. Die, het is absoluut niet zo dat dat nou in de laatste tijd uh, enorm is. Uh, is toegenomen. Wat levert het de gemeente op het betaalparkeren op uh, jaarbasis? Anderhalf miljoen plus minus. Ja. En dat uh, dit braakliggende terrein, dat hier niet geparkeerd wordt, wat uh, lopen jullie daaraan aan inkomsten mee? Ja, dat heb ik niet zo paraat, maar er kunnen hier 150 auto's op staan en dat zou als het op zaterdagmiddag volstaat, is dat dus uh, 300 euro per uur. Maar u ziet hier op maandagochtend Staan er, uh, staat het voor geen kwart vol en is dat wat minder. Dus... Nou, sterk nog, aan de andere kant van het hek... staan ook maar twee of drie auto's. Ja, Zodat, daar moet je uh, het hebben betalen, mensen he? geen auto's hier? Um, op maandagmorgen, denk ik, uh, blijven heel veel hengeloers nog een beetje thuis. Uh, wat je hier ziet staan, dat zijn voornamelijk, denk ik... mensen die in de binnenstad werken. En die uh, bij hun werk geen uh, parkeerplek hebben... en die een gratis parkeerplek zoeken zo dicht mogelijk bij... En dan is zo'n terrein wat sinds twee jaar braak ligt... is natuurlijk wel een, een ideale plek. Van wie is dit terrein? Ik weet het niet precies, maar ik, ik verwacht van een van de woningcorporaties. Ik hoorde net uh, domein noemen, maar uh, dat zou ook een andere kunnen zijn. Ik durf het zo niet te zeggen. Ik heb een uh, mail van Jan Bakker. Beleid is pas beleid als er over nagedacht is. En dat, dat is bij parkeerbeleid vaak niet het geval. Het ongegenereerd geld binnenhalen en de kasspek is maar al te vaak het uitgangspunt. Het wordt pas parkeerbeleid als het geld dat wordt binnengehaald... ook grotendeels wordt gebruikt om parkeerproblemen op te lossen. Daar heb ik ook niet over gehoord. Het is echt alleen maar graaien en de lampjes van de stad maken. Nou. Zo wordt het uh, gezien uh, door parkeerders. Ja, dat is door veel parkeerders. En ik denk ook als dat het beeld is van mensen in de Randstad... dat dat Jeez. misschien ook nog wel een beetje waar zou kunnen zijn. Maar wij proberen hier ook wel uh, te investeren in, in goede parkeerplekken. Uh, parkeergarages uh, die hier zijn... Die ook uh, vaak niet helemaal kostendekkend zijn, maar waarvoor we dus wel investeren. Juist Hoe kan een parkeergarage neergezet worden die niet kostendekkend is? Omdat de tarieven daar uh, ja, zodanig zijn dat er, dus, uh, dat er geld bij moet om het uh, geëxploiteerd te houden. Dan moet je die tarieven misschien omhoog gooien. Ja, en dat is wat we niet willen, omdat je dan oninteressant wordt uh, voor mensen om naar de binnenstad te gaan. Ik heb een beller, meneer Toussaint, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het uh, maar, meneer. In Den Haag is het parkeerbeleid is het opgezet om het uh, autobezit te ontmoedigen. Dus om tegen te gaan of te ontmoedigen van twee, drie auto's per gezin. Ook Ook natiegedrag is dat er communistisch gebeuren. Wie bepaalt <laughs> nou hoeveel auto's je mag hebben? Zeg. Zo, mevrouw. Ja, mevrouw. Ja, uh, is een van de gevolgen is krijgen. wel dat beetje een beetje een beetje een beetje en wat heeft het Ik voor u Ik was je van een tekenclub en de tekenclub was daar een half jaar op de fles. Ik ben lid van een gezelligheidsvereniging. Dat was 350 mensen en dat is nu nog 125 maar mensen. Maar wat heeft dat met parkeren te maken? Ik binnenkort op de fles. Wat heeft dat met parkeren te maken, meneer Toussaint? Dat, dat die vereniging. Als je vanavond naar de tekenles gaat of naar die gezelligheidsclub. dan ben je 8 tot 10 euro per avond kwijt. Wat een belachelijke bedragen zijn dat. Dank u wel. Ja, voor... weet u. En uh, dat, dat het parkeert, de parkeertijd is. Dat er betaald moet worden. Van s'avonds zes tot s'avonds twaalf. Ik heb bij alle politieke partijen heb ik aangekaart. Om dat te veranderen. Van s'avonds twaalf tot morgens zes. Want dan heb je hetzelfde effect. Zou je kunnen ja. hebben. Maar het sociaal leven gaat niet achteruit. En twee keer ben ik bij uh, Radio West. Ervoor geweest. Ook mijn mening mocht zeggen. De gemeente doet er helemaal niets aan. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Toussaint. Het sociale leven gaat uh, erop achteruit als u parkeertarieven gaat uh, hanteren overal. Ja, meneer had het met name over uh, de avonduren hè, van 6 tot 12. En daar ben ik volstrekt met hem eens. Uh, dat hebben we hier een, uh, een half jaar geprobeerd in de stad. Uh, voordat uh, mijn college aantrad. En uh, dat is iets wat je echt niet moet doen. Dat hebben we hier in het halve jaar zeker gezien. En we ja, hebben maar het dat is dat... de een schaal. Je begint dat met een niet. kwartje parkeergeld. Uiteindelijk wordt het 2 euro tot 6 uur. En uiteindelijk gaan we straks 24 uur parkeerd betalen doen. Dat denk ik in, in Hengelo niet. Daar is ook geen enkele reden voor. Uh, zeker ook als je Jawel, zou zeggen... jullie hebben tekorten. Jullie krijgen de parkeergarage niet eens sluitend. Nee, maar dat tekort dat, dat, uh, wordt voornamelijk veroorzaakt... door het feit dat we... Uh, doordat een aantal gebouwen en, en uh, trajecten hier gesloopt zijn... dat er meer en meer van dit soort locaties komen als waar we nu staan. Dus parkeergeld men... gaat naar tekorten die niks met parkeren te maken hebben? Het, het, het parkeergeld uh, wordt nu... Uh, we krijgen minder inkomsten omdat parkeergeld uh, niet geïnd wordt... omdat uh, het weglekt naar plekken zoals deze. Nee, en, want die uh, de dit is heeft... parkeren. Dit, dit, dit lekt is... hier niks weg. Hier lekt uh, geld weg omdat hier mensen uh, nee, voor niks staan. Nee, hier lekt niks weg u haalt niet voldoende op op de plekken waar wel betaald is? Dat klopt. En dat komt omdat uh, mensen uh, niet op een betaalde plek gaan staan... als ze gratis kunnen parkeren Lisbeth op een privéterrein. van de VVD, gemeenteraadslid. Wat is dit voor gedoe hier in de gemeente? Hoe gaan we dit oplossen? Ja, ik weet niet uh, uh, wat voor gedoe dit is, maar uh, uh, wij als uh, VVD uh, vinden het natuurlijk uh, uh, geen goed idee dat de gemeente in de eerste plaats zich gaat bemoeien met uh, de manier waarop uh, eigenaren van particuliere terreinen... Uh, uh, dit draaienvulling... is een woningcorporatie begrijp ik. Uh, nou, ik weet niet eens of het wel van een woningcorporatie is. Volgens mij is het zelfs van een projectontwikkelaar. En die zou, uh, als je uh, even kijkt wat de gevolgen daarvan zijn... dat de gemeente gaat bepalen wat een projectontwikkelaar met zijn grond uh, gaat doen... Uh, dan is het natuurlijk niet te overzien voor, voor andere plekken in de stad... die particulier bezit zijn, uh, dat de gemeente zich daar ook mee uh, gaat bemoeien. Aan de andere kant... Uh, uh, we zitten nu natuurlijk in een tijd waarin je ziet... dat de Hengeloze binnenstad het ontzettend moeilijk heeft. Uh, de de ondernemers, Ja, de winkeliers. Uh, we hebben toch in Hengelo nog veel uh, zelfstandige kleine, uh, zelfstandige winkeliers. Uh, niet alleen maar winkels uh, van grote ketens. En juist die kleine, zelfstandigen... die hebben het ontzettend moeilijk om hun hoofd boven water te houden. En wat heeft parkeren daarmee te nou, maken? Nou, ik denk dat als uh, je uh, parkeren heel toegang... Maakt en dus goedkoop en in sommige gevallen zelfs gratis... door uh, mensen, op dit soort, dat mensen de gelegenheid hebben op dit soort uh, terreinen te parkeren... dat dat in ieder geval helpt om uh, publiek naar de binnenstad te halen. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Als de VVD de stad zou besturen... en er is een tekort, zouden jullie ook denken... ach, we hebben een braakliggend terrein inkomsten... Nou, ik denk dat de insteek van de VVD um, uh, altijd is van waar kunnen we uh, uh, bezuinigen en niet waar kunnen we uh, uh, heffingen uh, uh, aan inwoners van de, van de stad opleggen. En wat, er is een groot tekort in de stad, begrijp ik. Want de lampjes moeten gemaakt worden en dit braakliggende terrein. Daar moet uh, geld vandaan komen. Wat, waarop zou bezuinigd kunnen worden dan? Nou, wij um, wat moet anders. Uh, uh, uh, uh, wij hebben. Even los van de hele parkeerproblematiek. We hebben het afgelopen uh, uh, anderhalf jaar. hebben wij het met de gemeenteraad uh, gehad over. Uh, uh, op welke plaatsen bezuinigd moet worden. Um, wij hebben als VVD uh, altijd gezegd... we willen graag een, een kerntakendiscussie uh, voeren. Op welke, op welke onderdelen kan de gemeente uh, bezuinigen? Hè? Wat, wat, waar, waar kan het wel een tandje minder? En dit college heeft ervoor, gezorgd, heeft ervoor gekozen... Om eigenlijk ja, niet uh, te kijken van wat moeten we als gemeente laten, maar waar kunnen we de kaasschaaf drie keer over halen. En wij hebben als VVD bijvoorbeeld, uh, uh, vorige week uh, heeft mijn uh, collega raadslid Jos Rikkerink een heel mooi plan ingediend om uh, bijvoorbeeld uh, uh, culturele kernvoorzieningen onder te te brengen in een pand wat toch al bestaat. En dat levert de gemeente. Dus kan de gemeente enorm veel geld uh, uh, besparen. Ik heb een mailtje van de heer Elvers: het is en blijft een strategie om diensten uit te melken, waar de meeste mensen afhankelijk van zijn. De auto is de melkkoe bij uitstek. Belasting om te kopen, om ermee te rijden, om ermee stil te mogen staan en natuurlijk om hem ergens te parkeren. John Koenraad stuurt een tweet. Het is makkelijk. Hier aan Barneveld mag je alleen op zondag gratis parkeren. De kerkgangers zetten de auto dan overal neer. Meneer um, uh, Mulder, het parkeren is natuurlijk ook bedoeld geweest... om een beetje de autotoestroom te reguleren in de stad. Ja, ja dat klopt wel. Uh, het was natuurlijk op een bepaald moment zo... toen heel veel mensen heel veel auto's kregen... dat het... Uh, wel een beetje lastig werd om je auto nog kwijt te raken. Dat mensen in de woonwijken vlak om de binnenstad heen gingen parkeren om, uh, om hun auto maar kwijt te raken. Maar, maar dat betekent toch dat mensen niet willen betalen voor parkeren? Nee, dat betekent dat er te veel mensen uh, toch met, uh, ja, gemakkelijk met de auto naar de stad kwamen. Ook en wat al is daar verkeerd het... aan? Dat snap ik nog. Wat is nou, er nou verkeerd aan die auto gebruiken? Ver, verkeerd, het is, ik heb het over de historie waaruit blijkt dat als je dus uh, geen geld vraagt... Dat mensen dan uh, zoveel met de auto komen... dat uh, de overlast voor de mensen die vlak om de binnenstad heen wonen... zo groot wordt dat de mensen in die straten... hun auto niet voor hun eigen uh, deur meer kwijt kunnen raken. Daarvoor dus heb je vergunningenbeleid? We, dat hebben wij. Dus vlak om de stad heen hebben wij uh, parkeervergunningen... zodat de mensen daarvoor een, een redelijk klein bedrag per jaar... Uh, praten we in de orde van 60, 80, 100 euro een vergunning voor een heel jaar kunnen krijgen. Om hun auto in hun eigen straat te parkeren. En in de binnenstad zelf uh, moet je dus uh, ja, per uur betalen. En hoe zit het met gasten? Kun je hier als bewoner van de binnenstad ook een uh, vergunning voor je gasten krijgen? Ja, dat kan. Ja. Dus die hoeven niet uh, voor 2 euro uh, te betalen? In, in het algemeen niet. Men en wat kost dat dat zo'n zo uh, vergunning voor de gasten? durf ik zo niet te zeggen. 60, 80 euro geloof ik per jaar. Ik heb een beller. Jerry, goedemorgen Goedemorgen. Vertel het eens. Dus jij bent van uh, Stopbetaal Parkeren, begrijp ik? Ja, de website Stopbetaal Parkeren. Ga dat gaat natuurlijk niet lukken, hè? Stopbetaal Parkeren, dat is de melkkoe. Um, nou, ik heb net even het stukje van de heer Mulder gehoord. En hij zit zichzelf tegen te praten. Want op zijn eigen website uh, staat dat parkeerbeleid slechts één doel dient te dienen: en dat is de parkeerdruk en de bijbe bijbe bijbehorende effecten te verminderen ja. of te voorkomen. En ja, dat hoorde ik nu niet zeggen. Nee, meneer Mulder. Nou, ik probeer Daar... dat nu net wel duidelijk te maken. Dat Als je dus geen geld vraagt, dat dan de overlast voor uh, parkerende auto's... voor straten uh, direct om de binnenstad heen enorm uh, groot gaan worden. En dat is wel een reden waarom je uh, wat geld gaat vragen voor uh, het parkeren in de binnenstad... om de druk te kunnen regelen. Ik wil niet heel gelullig doen. Ik wil ook niet heel erg randstedelijk doen. Maar ik zie hier allemaal lege parkeerplaatsen. Ik kan me niet voorstellen dat er hier zoveel auto's zijn in Hengelo... dat er iets bestaat als parkeerdruk. Nou, op maandagmorgen dat. Ik had zelfs geen file. Nee, op maandagmorgen klopt dat. En wat files betreft uh, zijn wij ook gelukkig als stad en als hele regio Twente... dat wij uh, voor alle grote steden uh, nog steeds ontzettend goed bereikbaar zijn. En uh, dat willen we wel graag zo houden. En dat betekent ook dat je toch uh, heel veel mensen die hier uh, wonen en werken... ook probeert uh, om die uh, te bewegen om met de fiets naar hun werk te gaan. En dat gebeurt hier ook heel veel. En dat heeft deels ook wel te maken met het feit dat er dus voor het parkeren van de auto in de binnenstad wat betaald moet gaan worden. Omdat mensen ervoor kiezen om met de fiets te komen, gelukkig. Nou, ik denk dat, dat de hengeloze binnenstad uh, uh, vooral heel goed bereikbaar is. Omdat we hier nog niet exorbitant uh, uh, uh, parkeertoestanden uh, hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Enschede... Daar, daar moet je gewoon... al echt flink uh, uh, betalen... om je auto... Uh, uh, te kunnen parkeren. Ik denk dat we juist als Hengelo... dat moeten uh, uitbuiten. En uh, cultiveren dat je hier... Uh, met je auto nog gewoon naar de binnenstad kunt... dat er mogelijkheden zijn om uh, gratis te parkeren. Uh, mensen die gebruiken uh, hun auto uh, niet alleen als vervoermiddel... maar ook dat als ze boodschappen gaan doen in de binnenstad... om wat ze hebben gekocht, om dat te uh, vervoeren, zeg maar. Dus het openbaar vervoer of de bus is niet altijd een, uh, een uh, optie... Um, en ik denk dat we uh, juist als Hengelo om ook die levendigheid in de binnenstad te bevorderen moeten zeggen hier kan je nog uh, goedkoop of zelfs gratis parkeren en ik denk dat het inderdaad met de parkeerdruk voor de uh, omwonenden van het centrum uh, heel erg meevalt en dat we daar... Uh, niet onze prioriteit moeten leggen op Meneer Mulder, wat doet u met al die parkeergelden? Nou, die uh, investeren wij weer, uh, weer in de stad. Wij uh, maken onze begroting voor een stukje daarmee sluitend. En dat betekent ook wel dat een, een klein deel van het geld... bijvoorbeeld gaat naar, uh, naar zaken als culturele Hoe klein evenementen. Is dat deel? Hoe klein is dat deel? Nou, ik... Uh, dat het ik, niet naar parkeren gaat? Ik denk dat het in de orde van een half miljoen is. Het, uh, we gaan, het, het is een belasting, hè, dus de... Het, Parkeergeld gaat in de algemene middelen. En vanuit die algemene middelen betalen wij heel veel uh, zaken. Maar als je. Die de balans... ook niks met autorijden nee, en parkeren te balans... maken hebben. Dus balans... het is gewoon een melkkoe. Geef het nee, gewoon nee, nee, toe. Nee, nee, Als je de balans zou opmaken van uh, hoeveel geld wij als gemeente elk jaar. Uh, in de binnenstad kwijt zijn. ook aan, aan beheer, schoonmaakkosten, onderhoud. Uh, het uh, netjes maken van, van de straten, investeren in het marktplein... culturele evenementen en je telt het allemaal op... dan denk ik dat de balans ongeveer wel in evenwicht zou kunnen zijn... tussen wat we binnenhalen ik wil u wat en wat wij, uh, wat, wat wij investeren. Ik was uh, vorig jaar in Turkije en daar rende in paniek een uh, mevrouw de winkel in. En die zei, is het hier betaald parkeren? En die winkel zei, nou, het is van de gemeente. Dus wel betaal parkeren, maar het is echt twee dubbeltjes. En anders krijg je naheffing, want het is van de gemeente. En die zijn er niet op uit om hun zakken ermee te vullen. Het is maar van de gemeente, niet particulier. Dus er is een onderscheid tussen particuliere parkeerplekken... en tussen parkeerplekken die de gemeente faciliteert. Ik heb hier niet de indruk dat de gemeente er is voor de burgers. Maar de burgers zijn er voor de gemeente. Vooral hun auto's zijn er voor de gemeente. Ja, ik vind dat uh, werkelijk helemaal uh, nergens op slaan zoals u dat stelt. Anderhalf miljoen uh, haalt u op van die auto's Ja, per jaar. maar dat is natuurlijk uh, omdat er uh, de nodige investeringen ook in de binnenstad uh, gebeuren. Ik geef u dat al aan. We willen met z'n allen een uh, zeer uh, levendige stad... We hebben, maar die uh, krijg je niet als je mensen weghaalt. Die gaat, dat gaat, nee, maar mensen gaan niet weg omdat ze een paar euro uh, moeten betalen... op een bepaald moment. Het is natuurlijk wel zo dat als het uh, gratis is... dat zal wel wat meer aantrekken. En goed voor maar, de binnenstad. Ik ja, ja, ja, ben maar het maar toch dat is met mee eens dat we, dat we op dit moment... Uh, wel wat uh, toeloop uh, naar de binnenstad kunnen gebruiken. Dat, de, uh, dat vooral klopt. de kleine ondernemers in de binnenstad... en ook ja, de horeca de... het ontzettend moeilijk heeft. Dat klopt. En dat als de toegankelijkheid... En de, en de bereikbaarheid van de binnenstad wordt vergroot... dat uh, uh, heel Hengelo ja. daar... Uh, ja, maar dan zou, dan zou je als gemeenteraad flink moeten zijn... en zeggen, we schaffen het betaald parkeren af. Hè? Ja, laten we kijken, het daar eens even over. En, ik heb een dweller aan het telefoon. Meneer van Wit. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, u zit daar nu op brandtime... maar ja. de parkeerplaatsen moeten ook voldoende zijn... op toptijden voor het parkeren. Dat betekent dat je dus uh, plaatsen genoeg moet hebben, ook op donderdagavond en zaterdagmiddag. Ja. En om voldoende plaatsen te realiseren, heb je ook uh, overdekte parkeerplaatsen nodig uh, in verdiepingen. En die kosten, en dat weet ik waarschijnlijk niet, die kosten ongeveer 60.000 euro per parkeerplek. In welke stad dus zijn ze 60.000 euro per parkeerplek? Dan kopen we er meteen een paar. Dat is niet in Amsterdam in ieder geval. Nee, nee maar om, om een. Een parkeerplek te realiseren om zo'n gebouw te bouwen ja. kost ongeveer eh, 50.000 tot 60.000 euro per parkeerplaats. En dat betekent als zo'n plek, laten we zeggen, 1000 uur per jaar bezet is, zou je dus op zo'n plaats 60 euro per uur moeten vragen. Nou, dan kan daar niemand meer, eh, meer staan. En dat betekent dat je dus eh, dat verdeelt over alle parkeerplekken in de stad. Uh, u wilt dus dus zeggen dat de, parkeergarages de helemaal niet rendabel uh, zijn? Zegt u? U wilt zeggen dat parkeergarages helemaal niet rendabel zijn? Nee, dat zijn ze de per definitie niet. Dank u wel. Omdat die kosten die zijn al helemaal zo hoog. En da anders zou je dus, als je dat niet verhaalt op de parkeerders, dan uh, uh, zouden dus, ja, de fietsers en de wandelaars die betalen dan voor het, uh, voor, voor het uh, parkeren... Dank u wel. Ik ga even aan Lisbeth Kok. Die parkeergarages die zijn helemaal niet rendabel. En daarom wordt er nog parkeergeld elders geheven. Dus eigenlijk moeten we gewoon terug naar gratis parkeren. Nou, misschien moeten we wel terug naar gratis parkeren, want ik kan me inderdaad voorstellen dat parkeergarages, uh, dat om de exploitatie daarvan rond te krijgen, dat dat ja. bijna niet te doen is. We, we hebben hier een uh, grote supermarkt uh, waarbij een uh, parkeergarage uh, is gebouwd. Uh, ik kijk vanaf mijn werkplek uit over die parkeergarage. En alleen op zaterdag uh, staat die vol. En de rest. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat we überhaupt misschien eens moeten kijken... naar wat parkeergarages kosten en wat ze opleveren en of dat wel uit kan. En, uh... Misschien zijn er wel te weinig auto's in Hengelo, meneer Mulder, om überhaupt betaalparkeren rond te krijgen. Nou, er zijn niet te weinig auto's. Hengelo's... Hoeveel auto's zijn er, weet u dat? Uh, Hengelo is een stad van, uh, van 80.000 uh, inwoners. En er zijn ongeveer twee auto's per gezin. Wat betekent dat er een kleine 80.000 auto's... ook. Wat heerlijk. Uh, het kan hier nog, twee auto's per gezin. Het kan hier makkelijk, ja. En dat willen we ook best zo houden. hoor. Als je, zeker als je in de woonwijken gaat kijken... daar is uh, in het algemeen uh, voldoende parkeerruimte. En je zou, wat we absoluut niet zouden willen... is dat we de parkeerdruk van de binnenstad zouden gaan, gaan opvoeren. En, en bijvoorbeeld garages zouden afstoten. Waardoor al die auto's... Uh, niet eens een plekje in de binnenstad hebben en alsnog naar de woonwijken uitwaaien, want dan uh, spannen we het paard achter de wagen. Wat mij betreft, ik heb hier een tweet van Eline die zegt: Gewoon net als vroeger tolpoorten oprichten bij de toegangen van de stad en de gemeente. Is dat niet gewoon een fantastische oplossing? Korte reactie, Liesbeth Kok. Ja, of dat de oplossing is, dat uh, <laughs> waarom? Want iedereen die de stad inkomt, moet, moet gewoon een euro betalen. <tus> Ik vind het wel een goed plan. Ja, nee, daar uh, ben ik geen voorstander van. Dat is feit. Dan doe je feitelijk hetzelfde als met uh, uh, betaald parkeren. Dan is het nee, een uh, cash cow. Eén uh, keer heffen, de hele dag staan. Uh, nee, dat, daar ben ik op voorhand geen uh, voorstander van. Wiever Mulder, tolpoortjes rondom de stad. Ik heb dat uh, in uh, Stockholm gezien. En waar het wel voor helpt, is dat je uh, heel veel mensen die voor hun woon-werkverkeer naar de stad gaan... Uh, ...toch uh, stimuleert om het openbaar vervoer te nemen. En nou, het, uh, lijkt me prima oplossing. Lijkt me een uitstekende oplossing voor dat probleem in ieder geval. Misschien een vroeg. ideetje voor Hengelo. Het half uur, dat is er doorheen, helaas. De uitzending zit erop, het spijt me. Ik wil mijn gasten in de bus bedanken voor de aanwezigheid. Liesbeth Kok en Wieger Mulder. Maar zonder jullie luisteraars zou er geen uitzending zijn. Dus dank voor de mails, de tweets en de telefoontjes. De mensen achter het scherm die het mogelijk hebben gemaakt. Martien Hulsoff, El Elkaldi, Anouk Tonner, Rien Aarts, Hans Sint, Momos en Jeroen